Slechts zonder dan rust ie even En dan weer van voren af aan In de baan In de baan S'maandag zegt een huisbaas Dokje Of ik ontruim je dochtergokje Dinsdags komt men hem bedelen Met twee knusse dwangbevelen S Woensdags drie ellendelingen met diverse rekeningen Donderdags iets afbetalen of men komt zijn fort weghalen Vrijdags komt zijn vrouw hem nekken Die heeft niets om aan te trekken